Alleen thuis. Alfa en Astra woonden met hun ouders op een verre planeet. Op een dag zei hun vader, moeder heeft kiespijn. Ik vlieg met haar naar de tandartsenplaneet. Maar wees voorzichtig, want gisteren zijn hier vlakbij ruimtekevers gezien. Dag vader, dag moeder, riepen de kinderen. Goede reis. Alfa zei Astra nadat het ruimteschip weg was. Laten we naar de Saurussen gaan kijken die aan het werk zijn. Ze liepen naar het dal waar een paar Saurussen aan het werk waren. Een van de Saurussen zocht naar de kostbare edelstenen waar de planeet beroemd om was. Zijn naam was Zoeksaurus. Een andere Saurus, Boorsaurus, boorde gaten. Daar stopte de Dinasaurus staven dynamiet in. En als de Knalsaurus dan op een knop drukte, spatte de rotswand uit elkaar en kon Graafsaurus de edelstenen met zijn laadbak oprapen. Postsaurus stuurde de edelstenen met raketten naar de andere planeten. En Chefsaurus lette op of de andere saurussen goed werkten. Op veilige afstand van de saurussen speelden Alpha en Astra met hun robothond Robbie. Opeens zag Chef Saurus dat er uit een spleet in de rotswand duizenden kleine metalen kevers kwamen kruipen. Hij telde de poten. Acht, negen, tien. Maak dat je wegkomt, het zijn ruimtekevers, schreeuwde hij. Holle Alfa, riep Astra, we moeten zorgen dat we thuis komen. De grimmende ruimtekevers kropen met een vaart over de edelstenen in de vallei omdat ze tien poten hadden, konden ze heel snel kruipen. Ze kwamen sneller vooruit dan Astra en Alpha. En zelfs hun robothond kon niet zo hard lopen. Robbie blafte tegen de ruimtekevers, maar die waren niet bang voor hem. Zelfs de grote saurussen gingen voor de ruimtekevers op de vlucht. Astra kon harder lopen dan haar broertje en kwam veilig thuis. Maar Alpha struikelde. Binnen een paar minuten was hij omringd door de akelige ruimtekevers. Ze pakten met hun metalen poten zijn ruimtepak beet en droegen hem weg. Astra holde naar de zender in de werkkamer van haar vader. Maar blijkbaar was een van de ruimtekevers al in huis geweest en had hij de zender kapot gemaakt. We zullen Alfa zelf moeten bevrijden, Robbie, zei Astra. Maar ze hoefden het niet met z'n tweetjes te doen. Alle robots die in hun huis woonden wilden helpen. De kokrobot en de schoonmaakrobot en de boekhoudrobot van haar vader. Robby had al snel het spoor van de ruimtekevers gevonden. Het leidde naar een gang in de rotswand van het dal. Maar de ingang was te klein voor de schoonmaakrobot. Hij moest dus buiten blijven. Toen ze een stukje verder liepen, werd de gang te laag voor de kokrobot. Dus hij moest ook terug naar buiten. En Robbie zei, het is hier veel te donker voor de ogen van een robothond. Hij ging zitten. De boekhoudrobot pakte een pen en een stuk papier en schreef iets op. Voordat Astra kon vragen wat hij opschreef, hoorden ze aan het geluid dat er wel honderd kruipende ruimtekevers aankwamen. Daar komen ze, gilde ze. O, Alfa, waar ben je toch en wat hebben ze met je gedaan? Ik ben hier, hoorde ze ineens haar broertje roepen. Zijn stem kwam achter een metalen deur vandaan. Astra zag naast de deur een rode knop en drukte erop. De deur ging open, ze stapte naar binnen. Daar was haar broertje. Zijn handen en voeten waren aan elkaar gebonden en hij zat op een plank tussen potten ruimtejam en ruimtevissen. Ze willen je opeten, riep Astra. Dit is hun voorraadkast. Ze maakte snel zijn voeten los. Ik ben blij dat ik je op tijd heb gevonden. Alfa gaf geen antwoord, maar hij staarde angstig over haar schouder naar de open deur. Astra keek om en zag wel twintig ruimtekevers in de deuropening staan. Ze sloeg een arm om haar broertje en zei dapper, ik weet zeker dat vader ons zal vinden voordat die akelige kevers ons komen opeten. Maar zelf was ze ook heel bang. Opeens hoorde ze een geluid. Het leek wel of er in de muur werd geboord. Ze had gelijk, want even later zagen ze een grote boor door de rotswand heen breken. Hoewel de Saurussen heel bang waren voor de ruimtekevers, waren ze toch gekomen om de kinderen te bevrijden. Boorsaurus boorde door, en terwijl zoeksaurus, dinosaurus, knalsaurus, graafsaurus en postsaurus moedig met de ruimtekevers vochten, holde Alfa en Astra naar buiten. Buiten stond Chefsaurus die de andere saurussen vertelde wat ze moesten doen. Hoe hebben jullie ons gevonden? vroeg Astra. Robbie heeft dit briefje bij ons gebracht, zei Chef Saurus. Het was ondertekend door de boekhoudrobot. Waar is hij? Jullie moeten hem bedanken. Maar de boekhoudrobot was nergens te vinden. Even later werd het akelig stil in de rots. Alfa en Astra wachten angstig, maar toen kwamen toch de saurussen naar buiten. Ze hadden de ruimtekevers verjaagd. De graafsaurus deed zijn laadbak open. Tussen brokken steen lag de boekhoutrobot met de bloknoot in zijn hand, maar zijn armen en benen lagen los naast hem. Astra begon te huilen. Stil maar, zei Alfa, ik kan hem wel maken. De saurissen brachten Astra en Alfa, Robby en de boekhoudrobot naar huis. Toen ze vlak bij huis waren, zagen ze het ruimteschip van hun vader staan. Waar komen jullie vandaan? vroeg vader. En wat is er met de robots gebeurd? Ik kan jullie ook niet alleen thuis laten. Alfa en Astra probeerden niet te lachen. Ga maar lekker zitten vader, zeiden ze. Dan zullen we jullie eens vertellen wat er hier allemaal kan gebeuren als jullie even weg zijn.